Op de klimaattop in Zuid-Afrika is na een extra dag onderhandelen een magere akkoord bereikt. Er komen onderhandelingen over het terugdringen van broeikasgassen voor alle 194 deelnemende landen. Die moeten een klimaatverdrag opleveren dat uiterlijk in 2020 van kracht wordt. India en Europa waren het lang oneens over de vraag of de toekomstige afspraken over het terugdringen van broeikasgassen bindend moesten zijn. Nu is afgesproken dat er in een later stadium opnieuw wordt gesproken over het verplicht stellen van CO2-reducties. In Paradiso in Amsterdam is de grote prijs van Nederland uitgereikt. Zangeres Jori Zwart werd verkozen tot beste singer-songwriter. Ze creëert volgens de jury magische momenten. In de categorie hip-hop won Zanilia, die nog student is aan de rockacademie. De Jonge Haagse band Woods won in de categorie rock. En Presk is de beste in de categorie dance. De Grote Prijs is de grootste wedstrijd voor live muziek in Nederland en werd voor de 26e keer gehouden. De winnaars krijgen onder meer 5000 euro, studiotijd en optredens op festivals en podia. Het weer nog: vannacht helder en koud, overdag droog en tegen de middag steeds meer bewolking. Het wordt dan 4 graden in het oosten en 7 in het westen. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. BNN, BNN, vier, We gaan meteen naar Nieuw-Zeeland, Gerard de Groot. De laatste 30 seconden van de wedstrijd Nederland leidt... inmiddels met 5-3, doelman van Nieuw-Zeeland... Pontifex ging eruit. Ja, en die had uh, die man die daar nu op de, op de lijn staat. Dat is uh, Dean Cousins. Die had geen kijk op de inzet van Billy Bakker. Zodat nu Nieuw-Zeeland wel gaat aanvallen. Maar in die laatste seconden kunnen ze natuurlijk nooit meer langs zij komen bij Nederland. Nederland gaat hier de bronzen medaille winnen van de Champions Trophy. Straks de finale tussen Australië en Spanje. Nu nog een klein opstootje achterin in de defensie van Nederland. Teleurstelling natuurlijk bij de Nieuw-Zeelanders. En die gaat er een uh, man van Nieuw-Zeeland uit met een geest. De gele kaart En ook Take Takema wordt nu uh, tot rust gemaakt. Nog vijf seconden te spelen. Het spel ligt even stil. Maar dan kan hier verder niks meer gaan gebeuren. We gaan nu nog even een klein uh, woordenwisseling uitvechten. Wat er precies aan de hand is, is allemaal niet zo duidelijk. Iedereen staat naar iedereen te kijken. De gele kaart wordt uh, gezwaaid in de richting van ja van wie eigenlijk? Van Nederland. Zal er toch ook eentje gaan vallen? Nee, dat gaat niet gebeuren. Alleen uh, bij Nieuw-Zeeland uh, gaat een man eruit. En dat is, uh, als ik het goed zie allemaal, Blair Tarrant. Die uh, verdwijnt uh, aan de kant. Nederland dus met uh, 11 tegen 10, de laatste 5 seconden. Dan gaat hier de toeter uh, Van der Horst, houdt de bal bij zich. 5 seconden tellen we af. Nederland gaat brons winnen op de Champions Trophy in Auckland. Het is voorbij, het is afgelopen. 5-3 overwinning op Nieuw-Zeeland. Eerder speelde Nederland 3-3 tegen Nieuw-Zeeland. Maar in ieder geval de laatste wedstrijd van het verder matige Champions Trophy toernooi, voor Oranje althans matige toernooi, wordt dan in ieder geval gewonnen. Derde plek, 5-3 overwinning op Nieuw-Zeeland. Gerard, dankjewel voor de nacht. Ik niet. Van Zondag, hè? Ja, dankjewel. Oké. Okay. Eh, normaal gesproken doen we op dit tijdstip altijd Crack the Playlist. Dat doen we nu ook. Alleen we gaan naar de Franstalige liedjes. De beste Franstalige liedjes van 2011 met Guus Hoograat. Crack the Playlist. Guus Hoograat, goeiemorgen. Goedemorgen, Lucie. Ja, eh, 14 Franstalige liedjes heb je uitgekozen. Eh, dat is niet voor niets, want eh, jij, zit, jij zit erop, hè, op Franse muziek. Ik zit erop inderdaad. En daarbij is natuurlijk de 14 juli de uh, nationale feestdag, dus dan leek me 14 wel een mooi aantal. Dat is zeker zo, dat is zeker maar, ik, Voordat we al die liedjes gaan draaien, kun je nog herinneren het moment dat je werd gegrepen door, door een Franstalig liedje, dat het allemaal is begonnen? Dat was uh, ergens in de, de jaren 80 op een camping uh, in het uh, westen van Frankrijk, in de buurt van uh, Nantes, waar mijn ouders die gingen elke, elke zomer dan pakten ze de auto vol en uh, gooiden ze mijn zus en mij achterin. En toen en daar reden we naar Frankrijk, naar alle hoeken en gaten hebben we wel een beetje gehad. Yeah. En op die camping, en ik was een puber die eigenlijk al niet meer mee wilde, maar ja, dat mocht toch nog wel, want ik was nog net niet oud genoeg om alleen thuis te blijven. Op die camping daar werd elke avond een soort van ja, soundmix heet heette dat, karaoke was het niet soundmix zo, yeah. uh, gehouden. En daar zong een prachtig, bloedstollend mooi Frans meisje, zong daar elke avond Oeragan van Stefanie van Monaco. En alle hormonen uh, die uh, tot uh, dat moment uh, nog vrij stil waren gebleven, die speelden op <laughs> als dat meisje dat, dat uh, behoorlijk, uh, met behoorlijk veel vaste lucht zong. En daar is, laten we zeggen, de liefde voor het uh, zoetzuchtende Franse meisje ontstaan. Ja, en verder hoorde ik uit. natuurlijk al die muziek op de radio uh, uh, in de auto, want uh, de cassettebandjes waren voorbij Brussel, al uh, waren we al zat. Mm -hmm. Dus toen luisterden we veel naar Franse... Uh, Franse radio en daar heb ik ook wel heel veel. Uh, ja. In de jaren tachtig niet meteen het hoogtepunt van de Franstalige muziek, maar wel een hoop leuke dingen gehoord. En ja, dat is uh, dat is eigenlijk wel een beetje gebleven. Oké, okay. en, en was 2011 een beetje een goed uh, jaar voor de Franstalige muziek? Ja, ja, ja, ja en nee. Het aantal pieken was, uh, was heel hoog. Maar het was niet zo waren niet zo heel veel, uh, vond ik. Ik vond okay. het uh, vorig jaar net iets beter, maar. 14 uh, liedjes kiezen, dat was geen enkel probleem. Maar ik had er ook zo uh, 24 kunnen Ah, precies, precies. Nou ja, goed. We doen de 14, laten we er een mooie traditie van maken volgend jaar weer. Maar eerst maar eens even deze afhandelen. We beginnen, ja, we, we doen ze allemaal gewoon in volkomen willekeurige volgorde. Maakt eigenlijk niet uit, ze zijn allebei allemaal even goed. Uh, laten we beginnen met het eerste die op het lijstje staat: Jarive, toujours un peu trop tard. Ja, <lacht> Ik denk de lieve toezoer uh, uh, Petrotaar. Ja. Die komt altijd een beetje te laat. Dat is, uh, wordt gezongen door uh, Philomel Chante. Dat is een uh, zanger die uit uh, Montreal komt. Uit Canada dus. En die heeft zijn album opgenomen op Cuba. En met Cubaanse uh, artiesten ook. Hij uh, vond de tijd voor het anders. En uh, je moet uh, qua sfeer een beetje denken aan de Buena Vista Social Club. Maar dan in het Frans. En uh, hij heeft zich uh, het Cubaanse... Leven van uh, Manjana of uh, altijd een beetje te laat heeft, hij zich heel, heel erg eigen gemaakt, zal ik maar zeggen. En daar gaat het nummer ook een beetje over. Je suis en retard, j'ai trop tardé dans la baignoire à regarder mon reflet couler dans le miroir, des gouttes salées glissant sur mes joues fatiguées. C'est bien assez pour me captiver toute la journée Je traîne, j'avance en rigolant, en me rappelant Toutes les conneries que j'ai bien pu dire Le soir d'avant autour de la table Je n'étais pas le seul à délivrer Mieux vaut en rire que d'en pleurer. J'ai raté mon train encore une fois. Demain matin, je serai avec toi. J'ai raté mon train encore une fois. De loin en loin, tu m'oublieras. J'aurais envie de partir d'ici, de changer mon lit En un avion qui parcourt la terre Sans raison pu survoler toutes les maisons de mes compagnons Pour une seconde leur dire salut, je suis revenu Je traîne, j'avance en rigolant en me rappelant Toutes les conneries que j'ai bien pu dire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 de loin en loin, tu m'oublieras J'arrive toujours un peu trop tard Bonjour, voilà, et au revoir. En quand le soir tu viens me voir, c'est pour me parler de mon départ. J'avance en rigolant, me rappelant toutes les conneries, j'ai bien pu dire En te voyant l'amour, la terre C'est bien trop grand pour des amants Mieux vaut faire semblant qu'on se comprend ah. een Ik kom altijd een beetje te laat, is de eerste plaats in deze ja, Franstalige top 14 van 2011. We gaan naar de volgende, Guus. Dat is uh, La Forêt. La Forêt, het Bos van uh, Les Cop. Uh, Les Cop uh, uh, had eerst een ander bandje uh, dat in Nederland toch niemand kent. Dus dat hoef ik niet eens te noemen, dat was ook heel slecht. En, en ineens viel dit jaar zomaar uit de lucht dit liedje. Uh, het doet een beetje denken aan de stijl van editors en... Uh, uh, Aan door Joy Division, zal ik maar zeggen. die hoek moet je een beetje zoeken. Er zit een geweldige drive in. Uh, er zit ook een hele geweldige videoclip bij. Uh, ja, het is een, een, een voorbode van veel, veel moois, hoop ik. Uh, Les Koppen, echt een naam uh, om in te gaan te gaan houden voor volgend jaar. Ik ben heel benieuwd waar die mee gaat komen. La forêt. La assourdie, tu prononces la sentence. Le deuxième coup est parti, et fait bientôt la différence. Dans la forêt, je te retrouve à l'heure opportune. Un rendez-vous improvisé sous la lune. Sourire crispé. Ik je sens ton souffle qui me je le mijn Un pistolet chargé me caresse la joue. Tu me dis cette fois c'est moi qui je Dans la forêt, la première voel résonne. Un coup de feu, puis de mon corps qui La Forêt, hier in 4-7 op Radio 1, in correcte Playlist met alleen maar Franstalige liedjes deze keer. Guus Hoogaerts heeft allemaal uitgekozen. Wat is de volgende, Guus? We gaan luisteren naar een van de grootsterren momenteel in Frankrijk. Hij heet Benjamin Biolay, En hij wordt wel gezien als de plaatsvervanger van Serge Gainsbourg op aarde. En dan ben je wat, dan stel je wat voor. Nou, ja. Hij schrijft liedjes, hij acteert ook. Hij is ook genomineerd voor een Franse Oscar... Um, en uh, er is dit jaar een hele mooie compilatie, de Best Office, uitgekomen. Daarop staat één nieuw liedje, en voor dat is het natuurlijk uh, om de fans een beetje tevreden te houden. Dat nummer heet Le Claire des Fontaines, het uh, heldere water uit de fonteinen. En uh, het, is, um, het is een heel mooie, uh, hoe zou ik het zeggen, het is heel tekenend voor de stijl die hij heeft. Hij praat, zingt een beetje en er zitten hele dramatische uh, strijkers zitten daaronder. Uh, het is een... Uh, ik vind alle, alle, eigenlijk alles prachtig wat hij doet, en dus dit ook. elle mm. Rideau bussé Femme d'à côté Rideau levé L'eau claire des fontaines Les des lames, De tous ces gens qui s'aiment Mais qui s'éloignent L'eau claire des fontaines de lamp, de tous ces gens qui saillent, mais qui s'acharnent, puis qui s'écharnent. Charme, oiseau en écharme. On y croise le reflet tordu d'un amour flou, puis à jamais foutu histoire de fou d'une malle dans la rue, je vous en conjure, on ne sait jamais plus, en rêvant de pouvoir s'enivrer à l'eau de cette fontaine éclairée d'un lustre cuistre qui n'a pu exaucer, vœu pieux, vœu sordide, vœu domiciles De playlist in het Frans. En we gaan naar de volgende, Guus. Dat is uh, Le Vieux Comtois. Le Vieux uh, Dat is in BNN Today uh, de afgelopen zomer gelukkig veel gedraaid. Wij zijn daar heel dol op dat, geweest op, uh, op dit liedje, inderdaad. Als een uh, soort van alternatief voor uh, de oude Franse meuk... die uh, Radio Tour de France veel uh, voorbij kwam. Precies. Thomas Magfisi is een uh, jongen die aan een van de uh, televisietalenten jacht... en heeft meegedaan. Die heette in Frankrijk net even iets anders dan in Nederland. Ik vraag me niet meer welke, want dat zijn er nogal wat. Mm -hmm. Daar is hij in ieder geval boven komen drijven... en hij heeft een singeltje uitgepakt... dat heet komt waar, de meisjes zoals jij. Het is een beetje, doet een beetje denken aan Blur, wat mij betreft. Ah, ja. heel Brits. Uh, sowieso uh, um, stoppen jonge Franse artiesten... heel veel, laten we zeggen, buitenlandse elementen... in hun, uh, in hun nieuwe popmuziek. Maar Er zit altijd wel weer een Frans, Europees... traditioneel randje aan. Hij combineert dat op deze manier... vind ik heel erg goed... Je rêve de slow qui le Porto Vecchio. Die singe, les coups de foudre. Je veux te voir allonger, simulant l'extase. een de playlist hier op Radio 1. We gaan naar Partir Ensemble. Partir Ensemble is een, uh, een liedje van Salomé Leclerc. Salomé Leclerc komt uh, uit Canada, net als Filiam Monchant, die we er straks al horen. Uh, er komen heel veel mooie dingen uit uh, Canada de afgelopen jaren. Uh, zoals je weet is daar natuurlijk een Franstalig gedeeld, hè, Quebec. Mm -hmm. En uh, daar hoort Salomé Leclerc ook. Zij heeft wel heel lang over haar debuut uh, gedaan. Vier jaar maar liefst. En ze heeft er ook hulp. Heel aan een aantal grote Franse namen van gekregen. Ik vind het schitterend. Ik vind stem prachtig en dit partie Dus het doet een beetje denken aan, als je bij me weggaat, mag je dan een beetje mee van dinges en Munich. Ja, ik wil ze niet noemen, maar ik ben blij dat jij het bent. Maar dat is een beetje de thematiek van dit prachtige Melanchonische lied. Achter. I'm Is het, het, het is een beetje ja, het is een beetje vloek in de kerk natuurlijk. Hè? Maar wat is nou het, het grote verschil tussen dit soort liedjes, wat we de afgelopen, uh, afgelopen kwartier al hebben gehoord. En bijvoorbeeld, en nu wordt het denk ik vloeken, een Celine Dion. Die natuurlijk ook uit Canada komt en ook Franstalige liedjes maakt. Of maakte. Nou, dat is. Wat je net hoorde, was een stuk minder kitschy, <laughs> ja. Vond ik zelf. Ja. En een stuk, stuk minder hard gezongen ook. Want. Een slim Dion denk ik altijd aan uh, volume. En aan groot en meeslepend, en draa -da. <laughs> En dat, uh, daar ben ik overigens uh, bij momenten best nog wel van. Okay. Maar niet als het om franstalige uh, muziek gaat. Dat wil ik graag wat kleiner, en wat zachter, en wat zoeter hebben. Ja, en meer dat, dat, dat valse lucht, dat moet er wel in zitten. Het moet niet allemaal... Uh, bij allemaal meisjes er. wel, ja. Bij de mannen hoeft dat niet nee, opzakelijke wijs, Maar ja. uh, bij de meisjes liefst wel, ja. Ah. We gaan naar Keur uh, de Chewing Gum... Dat is een liedje van uh, het duo Brigitte, uh, gevormd door Aurélie en Mayan. Twee ontzettend mooie meisjes. Die uh, dit jaar met hun uh, debuutplaat kwamen waar hele rare, vilijnen, gekke liedjes op staan. De meeste in het Frans, een paar in het Engels. En één liedje, Baté uh, dat uh, gaat erover dat ze mannen aansporen om, uh, om met elkaar een gevecht te gaan. Om het hart van de, van de dames te winnen. En Curl at Chewing Gum is een hart van Klapkaugom. Daar zit ook een heel grappig clipje bij waarin... Uh, een aantal meisjes uh, weer een gevecht aangaan, maar dan niet in een modderbad, maar in een kauwgombad. een roze kauwgombad. Het <lacht> zit er heel vreemd uit, helaas Doen Aurelia en Marjan niet zelf mee. Dat had ik nog wel graag gezien, ja, eerlijk gezegd. Ja, maar uh, nee, het is een, het is een uh, wat mij betreft een, uh, een, een, een heel vrolijk liedje en het is uh, ook een, een totaal eigen stijl die ze uh, hebben bedacht. En dat is heel knap. Si je wel knap. Amoureux c'est emmerdant, irrésistiblement emmerde, c'est amusant si j'avais le. correcte de playlist, Radio 1. Wat is de volgende, Guus? We gaan naar Mousetje en Dieu van Nicolas Coman. straks viel de naam van Serge Gens Boerge Een soort eikenpunt wat mij betreft als het om Franse muziek gaat. Zijn invloed is, hij is in 91 overleden, maar zijn invloed is nog altijd enorm groot, ook op dit nummer. Maar trouwens ook weer een dikke New Wave rand aan zit. Nicolas Coman is de zanger. Hij is eigenlijk fotograaf, maar begon hij besloot op een goed moment ook maar eens te gaan zingen. En uh, ja, dit is een... Uh, ik vind het een uh, mooi, dramatisch, gevaarlijk, dreigend nummer. Want uh, uh, hij, Nicolas Comand, die fotografeert veel in het uh, zwart-wit. En uh, eigenlijk wordt de sfeer, als je dit nummer hoort, ook gelijk zwart-wit. We zitten twee. We zitten twee. We waren twee. We Yeah. hier in Crack the Playlist in 4.7, op Radio 1. Guus, hier in Nederland zijn deze liedjes helaas niet populair. Het wordt weinig gedraaid. Weinig mensen lopen er nog warm voor, jammer genoeg. Hoe is dat in Frankrijk? Zijn dit grote sterren? Van de mensen die we gedraaid hebben, zitten een aantal redelijk grote namen bij. Salomon Eclair zal ook in Canada niet zo heel erg groot zijn om Marie iemand En Philemon Chante, daar geldt een beetje hetzelfde voor. Uh, maar Benjamin Miolet bijvoorbeeld dat is echt een groot stel, die kan echt niet meer over straat. Uh, die toert trouwens ook heel veel naar het buitenland. Veel in Zuid-Amerika is hij geweest, een beetje raar eigenlijk. Mm. Maar daar lusten ze er ook wel pap van. <laughs> maar uh, hij, hij komt, uh, wat, uh, wat Europa betreft, niet veel hoger dan Brussel. Dat geldt voor heel veel andere artiesten ook. Ja, dat heeft zo veel verschillende redenen. Uh, het Frans is uh, in de jaren 70, jaren 80, was, kon het nog wel in uh, Nederland. Maar nu, um, dankzij MTV, hè, dat is de schuld van alles. Ja. Yeah. Die hebben ervoor gezorgd dat uh, in Nederland iedereen denkt dat of in het Nederlands of in het Engels moet. Um, af en toe heb je nog wel een, uh, een uh, Kate Ryan die er uh, doorheen komt. Of uh, of zo. bijvoorbeeld. En ben Lancelissel heeft het ook nogal een klein ben beetje Ben Lancelissel, ja. inderdaad. Uh, Dance-artiesten zoals Justice of dagpunt, ja, die zingen niet in het Frans. Dus daar is het dan wat minder problematisch voor. Men, Nederlanders denken, tenminste dat is mijn idee, dat, uh, dat je het moet verstaan om het goed te vinden. Nou, dat vind ik helemaal niet. Nee. Ik uh, denk dat het gevoel van de liedje ook uh, heel erg spreekt. En ik verwijs dan altijd graag naar André Hazes. Die uh, uh, over de Portugese fado-zangeres Fado uh, Amalia Rod Rodriguez altijd zei... Ik snap dat niet, maar ik voel het wel. Hm. En dat heb ik met Frans Pop eigenlijk net zo. Nou, ik heb het zeker, want ik versta er helemaal niks van. Maar ik vind het prachtig allemaal. Uh, we gaan naar de volgende. Ja, dit is echt mijn, mijn Franse leraar uit de Twee-Havo. Twee die, ja, die, die kan dit niet aanhoren, denk ik. Ik ga het proberen. Je suis venu te dier... Que je me fais Je suis te je Inderdaad. Ik ben gekomen om te zeggen dat ik wegga. Ah, mooi. Dat is een liedje geschreven door Serge Gainsbourg. Gezongen in de jaren 70. En het is wat nieuw gezongen door Rufus Wainwright. Hmm. Zomaar. Rufus is een van de gasten op het album van Lulu Gainsbourg. De jongste zoon van Serge Gainsbourg. Die opgegroeid is in Amerika en daar het, naar een beroemd conservatorium is gegaan. En hij heeft, heeft nu een plaat gemaakt met alleen maar liedjes van zijn vader... en daar heeft hier een hoop uh, gasten bij uitgenodigd. Onder andere uh, Vanessa Paradis en Johnny Depp. Die samen een duet zingen. Grappig. Iggy Pop doet erop mee. En dus ook Rufus Wainwright. En het is, uh, ik vind het sowieso al een prachtig nummer. In het origineel hoor je nog een, uh, een huilende met Jane Burkin op het eind. Want dat zit er dan hier helaas niet bij. Nou, uh, Rufus komt ook uit Canada natuurlijk. Dus het, hij is in Frans uh, toch wel redelijk machtig. Uh, hoewel er hier en daar wel een accentje aan zit. Ja, wie zijn wij? Thaalf te zeuren? Ja, dat is ik zo. Ja, gelijk. En hij spreekt waarschijnlijk nog beter Frans dan ik, dus uh, wat maakt het dan uit hè? Precies. <laughs> je suis venu te dire que je m'en vais. Et de l'harmonie pour envient changer. Comme dit ci bien vers la novel mauvais. Je suis venue te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours anciens et tu pleures. Tu suffokt, tu blémis à présent, car sonne l'heure. Tes adieux à jamais. Oui, je suis au regret de te dire que je m'en vais. Oui, je t'aime, oui, mais je suis venu te dire que je m'en vais. Tes sanglots longs n'y pourront rien changer. Comme vers Berlin, on va mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours heureux et tu pleures Tu sanglotes, tu gémis à présent qu'un seul est là Des adieux à jamais Oui je suis au regret De te dire que je m'en vais Car tu m'en as trop fait Je suis venu te dire que je m'en vais éternel harmonie, pourront rien changer. Comme d'ici bien Verlaine, nos vents mauvais. Je suis venu te dire que j'ai m'en vais. Tu te souviens des jours anciens et tu pleures. Tu suis tu blêmis à présent qu'un là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 Je suis venu te dire que je m'en vais Tu te souviens des jours heureux et tu pleures Tu sangles, tu gemis, à présent, casse en est lauf Des indirects, ja meer Oui, je suis au regret De te dire que je m'en vais Rufus Rainwrights um, in Playlist in het Frans. We zijn al ver over de helft in Gruus. We gaan naar fysiek with Caroline Lazaz. Dat zal wel, zal wel Caroline Lacaz zijn. is La heel ja. goed. Ja, jullie ja. liefde wel. Ja, ja op een gegeven moment krijg je er een beetje grip op... en dan denk je, ja, dat zal dat het wel zijn. <laughs> ja, dit is wel wat onwaarschijnlijke combinatie. Ben, Longle Soul, zijn naam viel al eens even uh, eerder in dit programma. Ja. Uh, iemand die bewees dat uh, Soul ook in het Frans kan... En uh, Caroline Lacasse en de Duitse funkband, uh, de Maite Mocambos, die bewijzen dat ze ook uh, diep en hard kan funken in het Frans. En uh. uh, die Caroline Lacasse hebben al eerder samengewerkt met de uh, Maite Mocambos. Dit is de derde keer dat ze een nieuwe liedje maken. En ik vind het het hoogtepunt van het album van de Maite Mocambos: het zit zo verschrikkelijk lekker in elkaar. Er zit zo'n lekker riffje in en met de gitaren en de blazers. Het klopt helemaal. En uh, ja, ook in, in het Frans leent zich gewoon heel goed voor dit soort uh, muziek. En, je de, en kwam je daar dit jaar achter? Wist je, of wist je het ook al eerder dat funk ook In Nou, uit het verleden zijn er wel een paar voorbeelden geweest. Maar ja, om aan te geven hoe uh, uh, lastig het was, sol in het Frans. Uh, er was in de jaren 60 één um, Franse zanger die alle voorprogramma's deed voor alle solartiesten die in Parijs... speelden. ze James Brown of the Redding, noem ze maar op. En mm -hmm. uh, die zag er wel redelijk uh, overtuigend zwart uit. Um, maar ja, dat was een Marokkaan eigenlijk. Uh -huh. Hij heette Vigon en hij heeft ook een paar platen gemaakt. Maar dat was de, de enige die ze konden vinden. En daarna zijn we hebben af en toe nog wel eens mensen geprobeerd. Maar nee, eigenlijk is Ben Longesoll de eerste. En na Vigon dan die, uh, die redelijk gelijk om te weten dat het wel komt. Ja, nu voor uh, Caroline Lacaze en uh, Robert Blanke staat is is niet waar. En uh, de Martin Maar dus Ik hoop dat dat uh, na volgende. Pluto, een We krijgen Franse les in de Crack the Playlist, uh, vooral van Guus Hooghaas. Goedemorgen Guus. Bonjour. Bonjour, bonjour. Uh, Piscine. Piscine. Piscine. Uh, ja, zet ja. um, dat. Um, is een nummer van een, een, een Franse, die heet François en die Atlas Mountains. En die zijn getekend op een Engels label domino, waar bijvoorbeeld ook Frans Ferdinand op zit. Oh. En dat is wel uh, opvallend, want dat gebeurt niet heel vaak. Eh, op het album staan vooral Franstalige liedjes die in stijl ontzettend eh, afwijken. ja, uh, niet van metal naar, naar, naar, naar zo of zo, maar uh, ja, hij, hij, hij gebruikt nogal wat genres. En in dit, in dit liedje is dat ook zo. De single begint redelijk traditioneel, eh, als een soort, ja, wel, zeg maar zeggen, redelijk modern pop rock -sassel. En het slaat er één keer over in een soort van diepe Detroit techno. Het is, dat, lijkt niet, dat lijkt niet alsof dat niet kan, maar dat heeft hij toch heel knap gedaan. Allons à la piscine demain Fera beau ça, éloignera le chagrin Je retrouverai bien le chemin Disons à demain Ils plongeront du 10 et moi du 3 Les kids feront des tricks et des coups bas A l'ombre d'une astra, tu t'assieras Et tu regarderas Tomber Des titres musclés Et tu penseras à nous, tu nous noieras Allons à la piscine demain je passe te prendre ou bien, tu viens Nous passerons par quatre chemins Avec toi, je sais bien Te voyant dans les eaux du grand bassin Te voyant dans la foule et puis plus rien A l'ombre d'une estrade, tu t'assieras Tu regarderas tomber Tu penses nous, tu nous mourras. Zwembad dus, en dan gaan we naar alweer de laatste, uh, Guus. En ah, dan, dan tegen hoogste hoogtepunt ook. Nou zeker, dat dacht ik wel ja. Uh, uh, jij bent bij haar geweest, Keur de Pirat. Ik ben uh, bij haar op audiëntie geweest, maar <lacht> ja goed. Zij ja. speelde vorig weekend uh, de dag voor Sinterklaas in Brussel in de AB die uh, op een hamer uitverkocht was. Dan moet je denken aan uh, Paradiso, stand vol. Um, zij is een canadese zangeres, ze heeft haar tweede album gemaakt, wat mij betreft is het album van het jaar... Uh, Kurde Piraat noemt ze zich, maar ze heet eigenlijk Beatrice Marta. Een heel mooi blond meisje uh, met vervaarlijke tatoeages. Ze is denk ik drie appels hoog. <laughs> en uh, uh, haar, tw haar tweede plaat uh, qua invloeden een beetje Franse 60s pop. je yeah, yeah, een beetje Gainsbourg, een beetje country, kalexico, mariachi pop. Ja. Yeah. En dat komt allemaal samen in de eerste single, die heet Adieu. En dat, uh, dat is natuurlijk op zich wel raar. Yeah. Om daar in plaat mee te beginnen, maar als laatste liedje... Want het hele album gaat over een, een, een aflopende relatie. Dus ik denk wel heel erg op zijn plaats. Het is prachtige ja. muziek. En het is uh, zeker een van mijn, uh, van mijn favorieten. Die, we trouwens ook, die, die ik, ik en mijn vriendin, ja, vrouw inmiddels, ook echt door jou hebben leren kennen. Trouwens, Keur de Piraat. Het is schitterend. Dankjewel, Guus, voor, uh, voor je veertien voor je liedjes. Je vous en prie. En uh, nou, volgend jaar weer. En ik zou zeggen, in 2012 gaan we die Franstalige muziek nog wat beter bijhouden. De, de, de, ook door het jaar heen. Lijkt me goed wel. Af. heel goed. Guus, dankjewel. Alsjeblieft. Que de pirate, adieu. Tu ris si mal, tu ris de vivre, tes taches de vin sur ta chemise qui a de boutons éclatés sur ton corps qui me repousse. Tu fais l'amour en deux pouces. Volgens Guus Hoga's uh, uh, plaat van het jaar. Maar uh, ook volgens mij, hoor. Het ja, is echt fantastisch. Keur de Piraten, Blonde, zo heet het album. En Adieu, zo heet het liedje wat je nu hoorde. In Crack the Playlist in het Frans. Volgende week dan uh, nou, mag ik zelf eens een keertje aan de bak. Dan uh, mag ik mijn liedjes uitzoeken. Mijn top 15 van favoriete liedjes van 2011. En daarna, de week daarna, is het kerst. En dan is het uh, ja, de laatste show van de BNN University is van dit jaar. Vera zit erbij. Goedemorgen, Vera. Goedemorgen, uh, En dan mogen jullie ook jullie liedjes uitzoeken. Ja. Wat is jouw lievelingsplaat van 2011? En dat, dat verandert bij mij dan ook weer heel vaak. Maar ik denk op dit moment uh, de single van Spinvis. Van oh. zijn nieuwe album. Oh ja. Ik, die uh, Oostende, Oostende heette single. Ja. Ja. Okay. En uh, ik was heel blij dat het nieuw werk was. En dat het ook hmm. weer heel goed was. Oké. Okay. Zometeen na zes uur dan uh, duik jij dieper in de jaarlijstjes. Jij yes. hebt gesproken met wie? van Erik Svenis van 3 voor 12. En die weet alles over jaarlijstjes. Dat hoor je zometeen na zes uur. Uh, je hoort ook het gesprek met Joep van het Hek. Wat Willemijn over van BNNZ. Eerder al had. En uiteraard Ferdinand en voetbal. Want joh wat is er veel gebeurd? Het is me toch een, een voetbalweek geweest. Dat is echt krankzinnig met rellen en uh, uh, met de omkoping en knipoog-Kroaten. En daarover gesproken trouwens. Pieter, van Pieter Spreekt, heeft straks zijn column over die knipoog -kroaten. En wat was er nog meer om voetbal? Oh ja, Feijenoordwonder. Dat was helemaal krankzinnig. Dat allemaal zo meteen na Kreeg. 6 uur. Heel crazy hoor. <laughs>